Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen op psalm 35 en daarvan het tiende vers. Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig geen. Ten val van hen die stil van zinnen, den vrede het dierbaar span beminnen. Zij bashen me aan met open mond, een schimtaal die mijn ziel doorwond. Bespot mijn leed, ze zijn verheugd op het zien van al mijn onverheugd. Wij noemden u het tiende vers van Psalm 35.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 Nog zijn een ezel, nog iets dat u snaarsten is. Wij noemden u dan voor te lezen Johannes 19, van het 17e vers tot en met 37. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genoemd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genoemd wordt Golgotha. Al waar zij hem kruisigden en met hem twee anderen, aan elke zijde enen en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats daar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijne klederen en maakten vier delen voor elke een krijgsknecht een deel. En den rok, de rok nu was zonder naad. Van bovenaf gehedelijk geweven. Zij dan zeiden tot elkander. Laat ons die niet scheuren. Maar laat ons daarover loten. Wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de kruisknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder... en zijn er moeders zuster Maria Colopas vrouw... en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had... daarbij staande zeide tot zijn moeder... Vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel, zie uw moeder... En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, al dat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dost. Daar stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omleidden ze met hysop en brachten ze aan zijn mond. En toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. En de krijsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die hem gekruisd was. Maar komende tot Jezus als zij zagen dat hij nu gestorven was. Zo braken zijne benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En ter stond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is. Opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied. Opdat de schrift vervuld wordt. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: Zij zullen zien in welken zij gestoken hebben. Tot zover. Onze hulpe en ons beginsel.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 Een verheven, volzalige, eeuwige en drie-enige verbonds Jehovah, God des hemels en der aarde. Die ons tot hiertoe nog weer gedragen en gespaard en bewaard heeft. En ook zelfs wij boven verwachting hier dit plaatsje weer in mochten nemen. Hierin we hebben tot erkentenis. Beleidende met de dichter, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Zo zodat het nog zijn uw goed die nog verspreid leggen rondom onze tenten. Inzonderheid dat u ons nog geeft dat we nog op mochten gaan, om ons verkeerd te hebben rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis. Waarin gij ons komt te prediken de onaspeurlijke rijkdom, die daar is in Christus Jezus voor armen, in zichzelf schuldigen en verloren zonder. Ere dat het aan u behagen en believen. Met uw genade en met uw heiligen geest. Nog onder ons en in ons midden te willen zijn. Van onze kant ligt het alles verbeurd en verzondigd. En Ere er is ook van onze kant niet ene pleitgrond overgebleven. Maar nu heb gij uw woord geopenbaard. En door genade verklaart in de harten van uw volk. Eh, dat daar nog een weg en een middel is. En dat gij den toegang geopend hebt in de zoon van uw eeuwig grauwvagen. En dat gij zelf achtergelaten hebt, Heer Jezus. En ziet, ik ben met u lieden alle de dagen. Tot aan de volleinding. Het mocht u dan behagen, hierin dat u uw woord aan ons nog komt te bevestigen en dat u daar nog een bewijsje van zult willen geven doordat er nog zondaren getrokken zullen worden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zullen mogen worden in het koninkrijk des zons van Uw eeuwig welbaar Ach grote God, we reizen toch allen naar de eeuwigheid en we leven nog in de genade tijd. O, gij mag nog eens geven dat we de waarde van de genade tijd nog eens leren kennen. En het gewicht van de eeuwigheid op onze ziel gebonden werd. Want anders leven we of dat we hier eeuwig leven. En anders leven we hier tot eigen genot en tot eigen eer en tot eigen verheerlijking. Maar ach, wanneer gij door uw eeuwige geest nog kwam te werken, krachtdatig en onweterstandelijk, ach, dan zult gij komen te openbaren. Het doel van de schepping was dat gij verheerlijk stelt te worden door het schepsel wat u geschapen hebt, maar dat die van u afgevallen zijnde zichzelf zoekt. ...voor zichzelf zorgt... ...zichzelf verleeft... ...en Satan en zijn rijk is toegevallen... ...en dat u alleen door wederbarende en vernieuwende genade... ...een nieuw leven gevraagd kan worden door uw heilige geest... ...waardoor we weer tot uw dienst bereid... ...en geschikt zouden worden om voor u te leven... ...erig hij mocht dat nog genadelijk werken... ...waar het gemist zouden worden... ...opdat dat er nog getrokken zouden worden... ...uit deze tegenwoordige boze wereld... ...en overgebracht zouden worden in het koninkrijk de zons... ...van uw eeuwig welparen. En in zover dat er dat gevonden wordt... ...waar gij hartenkenner zijt en proeven, u mocht ze nog genadelig gedenken die met haar zonden en in haar ellende tot u zich ter genezing wenden. En voor wie nog verborgen is, al is het... dan ze schriftuurlijk verstandelijk weten dat er een zaligmaker is... en beleiden dat er een zaligmaker is... maar hoe dat die zalig maakt, dat dat een verborgenheid is... zodat de persoon des middelaars voor hen een verborgenheid is. Ach, hier u mocht zich geven... Dan ze is kwamen aan het eind van de werken. Aan het eind van de gedachten, aan het eind van de leven. En dat het is een afgesneden zaak zouden worden voor hun hier op aarde. Een die gaan beleven dat ze nooit meer zadig kunnen worden. Want gij handhaaft uw gerechtigheid en zij de zonde. En gij kan van uw recht niet af en zij van der zonde niet af. Ach, opdat ze in een heilzame wanhoop uit zou roepen, is er dan nog een weg. En een middel om die welverdiende straf te ontgaan. En weten om in genade te worden aangenomen. En opdat ze op rechtsgronden leren kennen dat gij eist dat er aan uw gerechtigheid genoeg geschieden. Maar dat de mogelijkheid niet bestaat in die dierbare borg die gij komt openbaar. En verklaren een ander het te waar van Paulus getuigd. Toen het grote behaagde zijn zoon in mij te openbaren. O God het mocht u bergen, Dat dat ook nog eens gebeuren, Want dat is geen geringe zaak. En het is geen kleine zaak. Wanneer het grote behaagd zijn zoon in ons te openbaren. Als die enige middelaar en zelfmaker waardoor we. In de uitgend of in de toevlucht nemende daten des geloofs, u huldigen en herkennen en tot u komende. en niet meer buiten u zullen kunnen leven. Opdat we hem kennen en de kracht zijn er opstanding. ach waarvan de apostel getuigt, alle dingen schaden en trekken omdat nemendheid van de kennis die er is in Christus Jezus, O Heer, het is niet een schoon kenmerk van het zielzaligend geloof dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten en de werkzaamheden des harten ophouden wanneer daar een openbaring van die middelen is. Maar dat als vrucht van die openbaring zich zou openbaren dat een geopenbaarde Christus geen geschonken Christus is en dat een verklaarde Christus is nog geen een Christen is die omhelst en aangenomen is geworden door het geloof, opdat ze in den geloven werkzaam zelden zijn, om in en door hem te ervaren de vergevingen der zonden, en de aannemingen bij God in de uittelling van de ongerechtigheid, wat toch een kenmerk is van het waarachtige geestelijke goddelijke geloofsleven, want het leven des geloofs huldigt alleen maar Christus. In het aanverden van het in niet niets niet te zijn in onszelf. We dreigen ze aan uw God en uw genade aan. Hebt u die genade verheerlijkt Met medeweten voor eigen hart aan leven. Ach hierin. Het wordt wel eens gezegd. Van genade te moeten leven. Maar dan zijn we ook nog tegen. Dat moet ook nog geleerd worden. van genade alleen te leven. We kruipen er zelf dikwijls zoveel tussen. Ach, genade sluit alles uit van de mens. En huldigt alleen Christus en zijn bloed. Christus en zijn gerechtigheid. Christus en zijn heiligheid. Christus en zijn heerlijkheid. Christus en zijn regering. Christus en zijn verzorging. Christus en zijn bewering. Ach, hier u mocht ons die genade verlenen. Al dat ons een hoogmoed gedood zal te worden, waarvan we wel eens kunnen denken dat hij ervoor eruit gegaan is, maar achter weer binnenkomt. Ach, hij mocht ons eerlijk maken de genade schenken. In de oprechtheid des hetten voor uw aangezicht te O God, we zijn toch zulke argelisten schepselen. Uw woord leert het nog, haar gelustig is het heb Meer dan enig ding, dat ja, dodelijk, wie zal het kennen? En dat drukte Jeremia uit. Een man met Gods kennis en zelfkennis, die leerde kennen. Daar de gelustigheid van zijn hart. En dan zegt hij, wie zal het kennen? Hij wil zeggen, dat kent alleen God maar. En nu is het nodig dat we afdalen naar de diepte. O God, afsteken naar de diepten, van ons val, om af te steken naar de diepten, om op bevel van u te vangen, een grote schaarvis. O God, wat Peter is in verwondering uit me deed roepen, gaat uit van mij, want ik ben een zondig mens. O God, gij mocht daartoe dan door je lieve geest nog sterker wat gij gebracht hebt. Waartoe onze Malkaneren aan uw grote, uw genade opdraaien. Gedenk nog wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Die ons van deze plaats afvoren. En wat verder in ziekenhuizen, gestichte sanatoria zich bevindt. Ach hier, gij weet alle dingen. Ook wat in de ziekenhuizen zich bevindt. Gij mocht de middelen nog zegen aan een die er al etelijke weken is en tot hier al bewezen hebt dat er wat herstelling mocht zijn. Een uh, moeder die in verwechting is uh, dat, haar, uh, dat, ze, dat haar geboren zal worden. Uh, maar uh, wellicht in een angstige verwechting, uh, daar het al een potie over de tijd is. Van vijfde verwachting het mocht u hier. Ze nog door te helpen en uit te helpen. En dat ze verwaardigd mocht worden. Om het leven te behouden en leven voor te brengen. Een jong kind of een jongetje van tien jaar geopereerd. En gij mocht ook tijd en middelen nog zegenen. Tot herstelling en genezing. En bovenal de roep heiligen. En hier, en gedenk nog ouder vandaag, eenzame verlaten weten, wezen wegen naast wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. En gij kent ze, bij name kranke, zwakke, kruis en dragen. We dragen ze tezamen aan uw god en uw genade aan. Je mocht in de middelijke weg, de middelen nog steken en maar bovenal heiligen. Uw erf daarin betrokken nog genadiglijk schenken. Een vereniging met de roeders. De heren de ouders, die hier voor het eerst met haar zoontje weer de plaats in nemen. Dat gevreesd was en ze wel met vrezen vervuld waren, Dat het graf te brengen. Heb het u behaagd. En weer te mogen herstellen dat hij, met zijn ouders weer hier mocht zijn. Reden tot erkentenis en dankzeggen. O God, gij mocht ook deze roepstem, en nog heiligen aan hun adem. Alles predikt ons de nietigheid, de ijdelheid en de vergankelijkheid. Ook van onze kinderen, gij mocht het ook onze kinderen, met het personeel, met onderwijs en personeel nog genadigd gedenkt. Ach, dat uw naam nog eens voortgeplant mocht worden. Van kind tot kind is uw woord, maar dat het onder ons ook nog eens gebeuren mocht. Opdat gij uit uw werken verheerlijkt zult worden. Ach, hier de jeugd, de zuigkracht van de wereld is te groot en het genot van de wereld er zuigt schier alles in. En wat is er weinig meer. Dat er nog goddelijk en geestelijk beslag ligt. Dat men nog belang stelt in de tijd in de dingen der eeuwigheid. Ach, gij mocht daartoe onder die jeugd nog werken. Werken van almacht en genaam. En gedenkt uw getrouwe knechten zover gij die hebt. Binnen en buiten de grenzen van ons vaderland. Heer, dat de bezuimde zuiver geluid mocht geven. En dat u uw koninkrijk nog uitbreidt. Onder Jood en heidend om en op de zendingsveld. En waar ze zich ook mochten bevinden. Gedenk nog ons diep verzonken land. Verzinkend volk. En verscheur de kerk in uw toren. Het desontvermens. En wil uw woord nog heiligen. En zegen aan onze herten, ons nog genadiglijk horen en verhorende. Om uw grote naams, om uw lieve zoons om Jezus willen. Amen. De zonde heeft een grote macht. We zijn in ons verbondshoofd Adam gevallen en gekomen tot de daad der zonde. En worden we zelfs al in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En is de zonde zodanig danig gemaakt. Dat alles wat men probeert. Om van de zonde af te komen. Of om boven de zonde te komen. Dat dat een nutteloos. Een vruchteloos. En een ijdel werk is. Want Wanneer men nog meent dat men nog de zonde boven kan komen, of dat men ze nog kan overwinnen, is een bewijs van onze geestelijke blindheid. En van onze geestelijke onwetendheid. Want, al is het dat we niet in openbare zonde leven, en de daad der zonde uitkomen te voeren, dan oordeelt en beoordeelt God ons niet naar de daad der zonde, zoals men die uitkomt te leven, maar die beoordeelt ons naar ons hart. En naar de overleggingen van ons hart. En wanneer we enig geestelijk en goddelijk licht krijgen over ons hart, dan zullen we aan de weet komen. Mijn oude dat de daantelijke zonde, hoe erg ook, want ze zijn God beledigend, niet het ergst is. Maar dat de wortel der zonde, en dan komen we ten laatste, tot de diepe boosheid van ons goddeloos bestaan. Hebt u daar wel eens iets van ervaren? Anders, mijn uur, dus, dan kunnen we nog aardige mensen zijn. Godsdienstige mensen zijn, maar wanneer we nooit tot de wortel van onze boosheid, die aanstoken is door de hel gebracht zijn, hebben we nog nooit gerechte kennis van de zonde. En dan zal dit een eigenschap van de mens wezen, dat hij altijd nog probeert om het op te knappen. Het is een eigenschap van elk mens in de natuur. Eh, dat, wanneer hij geen arbeid hebt, wordt er wel eens gezegd: ik zal me wat opknappen. Dat is zich verwassen. Dat is, dat is zich wassen. Dat is zich verkleden. Dat is de kam door het haar halen. En dan kan men zeggen: ik ben aardig opgeknapt. Maar in de geestelijke zin liggen dat ook in. Dat ligt zo diep in een mensen hebt Om um, zichzelf op te knappen. Uh, wanneer. Uh, mijn ouders dus er iets van gekend wordt. Uh, dan willen we zelfs God nog gebruiken. Om ons nog wat te helpen. Niet om God het alleen te laten doen. Maar eigenlijk dat God ons nog wat helpt. Vandaar het dat bijna de hele wereld remonstrant is. Het geeft niet welke godsdienst. En die ooit ontdekt wordt aan zijn hart. Kan de remonstrant in zijn eigen hart vinden. Wat doet de remonstrant? Die zegt dat we altijd nog een wil overgehouden hebben. Om iets voor God te doen. En Gods woord leert dat we niets meer kunnen doen als alleen verzonnen. Weet je hoe het komt? Dat de hoogmoed zo hoog tij viert. Zelfs ook in de geestelijke zin. Wel als we nog iets voor of aan onze zaligheid kunnen doen. Hebben we altijd nog reden om ergens op te roemen. Van ik heb dit gedaan of ik heb dat gedaan. Maar wanneer eh, dat we dat moeten verliezen, dan krijgt in de grond onze hoogmoed een doodstik. En dan met eerbied gesproken, mijn hoeders, heeft God maar werk aan zijn volk en aan elk een die zalig wordt en overtuigd wordt, heeft God maar werk om ze te maken wat ze zijn. Een mens die niets anders hebt en kan als zonde En alleen aangewezen is op genade. En al is het dat God genade verheerlijk hebt Met medeweten voor eigen hart alleen. Dan is het nog een les. Dat we niet het goede bekeerde mens worden. En boven een andere het groeien. Hermenen dat we het zo goed geleerd hebben. Dan gaan we ons eigen een kroontje opzetten. Maar dat doet God niet. En dan hebben we ook geen behoefte aan een genade. Want het wordt wel eens gezegd. We zijn op genade aangewezen. Maar mijn hoorde daar leeft men nog niet zo graag bij. Of God moet er ons gedurende bij brengen. Want er is niets waar een mens van nature meer tegen is als van genade te leven. Het wordt zo gauw beleden. Het wordt zo gauw beleden. Ja, het is enkel genade hoor. En je moet het van de genade alleen maar hebben. Maar je moet ondertussen eens op de tenen trappen. Dan kom je wel achter dat er ze geen genade, be, dat ze genade bespreken zonder de genade te beleven. Nee, mijn houders. De genade, dan moeten we aan verder dat God alles aan ons moet doen. Alles in ons moet doen. Alles voor ons moet doen. En alles voor ons moet blijven. En dat is een les. En waarmee zeggen we de hoofdvaardij een doodsteek krijgt. Daarom wordt het een stervend leven voor de kerken gods. Dat we niets aan onze zaligheid kunnen doen. Er niets voor kunnen doen. Dan heeft God. Gezorgd. Zelfs in de stilte der eeuwigheid al. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Die alles voor zijn kerk gedaan heeft. Alles voor zijn kerk doet. En alles voor zijn kerk blijft. Namelijk Christus Jezus. ...de zoon van zijn evenwelbaard, waarvoor we in dit morgenuur bij uw aandacht bepalen... ...om nog een blik te gaan slaan op Golgotha's heuvel. Naar aanleiding van het ons straks voorgelezen, e kapitel en daarvan het 23ste en 24 e vers. We noemen u Johannes 19 vers 23 en 24 waar Gods woord anders luidt. De kruisknechten dan als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij zeiden dan tot zij zij, zij dan zeiden tot Malkanderen. "Laat ons die niet scheuren, maar laat ons haar ...ha daar overloten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld wordt, die zegt... ...ze hebben mijn klederen onder haar verdeeld... ...en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de krijsknechten gedaan, tot zover. Eh, mijn hoorders, de lering die we hier uit zoeken te trekken met de hulp der sieren... Staan we ten eerste plaats stil bij de klederen van Christus, die verdobbeld en verdeeld werden. In de tweede plaats bij de waarde daarvan. En in de derde plaats, wie ze krijgt de eigen inzonderheid, de hoofdzak wel, de rok zonder naad, geheel geweven. Ten laatste vinden we in ons tekstvers een vervullen van een duizendjarige belofte, of een duizendjarige voorzegging. Wanneer ik lees in onze tekst, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld dat de schrift vervuld is, Psalm 22, waarvan we dan ook nog zingen vooraf, Psalm 22. En daarvan de versen 8 en 9. Mijn kracht is als een scherf, en sabberoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond. Door dorst gekloofd, gij zult te lang mij door den dood het hoofd in stof doen boeken. Want vaar rondom zie ik honden samenrukken, uitgespannen. Heeft mij ter prooi verkoren, mijn handen en mijn voeten doen doorboren. Zo het kan en wat er verder volgt. In het 8 en 9e vers van Psalm 22 mm -hmm. zaak, mijn hoeders. We zeiden duizend jaar van tevoren. Er was al geprofeteerd bij monden van David. Eigenlijk de kruistoot van Christus. Zoals we die in psalm 22 vinden. En er is ook geprofeteerd zelfs. Van de verdeling der klederen. en het lot over de klederen van Jezus geworpen. We zeggen een opmerkelijke zaak. dat toen daar Rome. en de Romezen de uitdenkers geweest zijn. van de kruisdood. Rome zelfs. toen David in Psalm 22 handelde over de verteling der klederen in Rome het Romeinse Rijk nog niet eens bestond. Volgens sommige geleerden heeft het Romeinse Rijk 500 jaar voor Christus is het pas een rijk geworden. Gaan we er niet over uitweiden maar ik wil er dit mee zeggen dat Gods woord toch zo helder en klaar en duidelijk bevestigd wordt met wat soms duizend jaar van tevoren geprofeteerd is geworden, dat het op de tijd van God daartoe bepaald, zeker als geschiedenis gebeurde, wat ook hier geldt van de verdeling der klederen van Christus. En wanneer wij dan met ons gedachten en uw aandacht nog een wijle wensen te bepalen. Weer bij de kruishevel op Golgotha. Die verschrikkelijke plaats. gericht plaats, Waar we verleden week van gehandeld hebben. Hoe dat ze Christus gekruisigd hebben. En hij aan het kruis gehangen. Uh, dat ze voordat hij gekruisigd werd, hem geheel ontkleed hebben. En de klederen uh, werden aan de kruisigers tot erfenis gegeven. Die krijgen en mochten met elkaar de klederen van Christus verdelen. En van elk een die zij kruisigden, als een beetje loon op hun verschrikkelijke arbeid wanneer wij dan hier een ogenblik stilstaan over uh, de klederen van Christus en we gaan eens denken hoe de klederen in de wereld gekomen zijn we wensen bewaard te worden voor inlegkunde om van de waarheid te maken wat het in wezen niet is toch mogen we uit deze stof wel enige leringen trekken. En als we dan in de eerste plaats zetten. Hoe zijn de kleren in de wereld gekomen? God heeft geen mens geschapen met klederen. Eigenlijk wel. Toen hij ze geschapen heeft. Heeft hij ze geschapen. In ware kennis. Gerechtigheid en heiligheid. Maar we vinden. Ze waren beide naakt. En ze schaamden zich niet. Dus toen God de mens schiep, heeft hij de mens geschapen naar zijn beeld, zeggen we. En ze waren beide naakt. En er was een reine liefde tussen de mensen. Die reine liefde bestond. Als vrucht van goddelijke liefde. Uh, van goddelijke liefde. Want een uh, god bemint zichzelf. En beminde ook wat hij geschapen heeft. <coughs> en de mens krijgt zichzelf te beminnen. Als vrucht van het beminnen gods. En krijgt ook te beminnen zijn vrouw. Adem in de statenrechtheid. Met zeggen we een reine. Dus geen onrein. Dus geen vleeselijke, Dus geen vlees en de lusten des vleesjes neem Een goddelijke reine liefde. Zodat we zouden kunnen zeggen in de staat der rechtheid waar de mens al bekleed. Waarmee de wel met de heerlijkheid, de gerechtigheid. En de heiligheid Gods. Dat was het pronklied, Waarin Adam en Eva. Als pronkstukken van Gods werk. Als pronkstukken van Gods wijsheid. Als pronkstukken van Gods heerlijkheid. Als pronkstukken van Gods liefde. Had hij die mens geschapen. Waarin hij zich vermaken kon. En de mens zich kon vermaken in zijn schepper. En zich vermaken in elkaar met de allerreinste liefde. Want ze was goddelijk. En merk eens, dus er waren wel geen kleren. Maar in wezen, hoewel ze niet zichtbaar gedragen werden, waren daar wel kleren. Het kleedje zeggen we van de heiligheid gods. Adam leefde zondeloos heilig. Het kleedje van de gerechtigheid gods. Adam leefde in een gerechtigheid waarin dat hij bestaan had voor God. Waarin God vermaak had. Adam eh, die was bekleed met de heerlijkheid gods. Eh, want het beeld gods lag op hem uitgedrukt. Adam leefde wanneer hij zou blijven in die staat. Om straks opgenomen te worden in de eeuwige heerlijkheid. Dus het was wel een schoon kleed wat Adam in de staat rechtheid uh, verkreeg heeft. Maar wat is er gebeurd? We gaan er maar niet te ver over uitweiden. Omdat het nog wel eens meer gebeurt. Maar Adam is gevallen. En wat was de eerste zonde? Hoogmoed. Het zal ook de laatste zonde wezen die sterft. Dat leert elk eentje, die zalig maar worden. En dat leert elk een van Gods volk. Ik geloof niet dat er één kind van God hier op aarde geweest is. Die in zijn leven heb kunnen zeggen. Ik ben aan mijn hooverdij gestorven. Ik ben aan mijn overdij dood. Ik geloof niet dat er eentje is. Weet je wanneer? Dan ze voorgoed van de hoofd moet afleven. We vinden nog van die dichter in psalm 19. weerhoudt, zegt hij. O heer uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht. Aan de wazen hooverdij. Hij zei heerste die in mij niet meer. Dan leefde ik tot u heer van grote zonde. En dan gaat hij bidden laat u mijn tongenmond. En, en het diepste grond toch wel behagelijk wezen. Dus die man was zich bewust. In Psalm 119. In oude berijming zegt de dichter geen groter goed dan dat gij me geven mugt, dan dat gij mij vernedert. Hoogmoed moet, moet vernederd worden en maak wij. Dus, wat is er gebeurd? De eerste zonde is geweest, hoogmoed, waarin bestond die gij zult als God zijn. En mijn hoorde sterfte zo man niet doodbills. Gij zult als God zijn, wat wil dat zeggen, zelf regeren, zelf baas zijn. En is dikwijls ons leven niet zo, dat we ons niet eens bekommeren om de God te regeren. Maar dat we zelf het roer van ons leven in handen nemen. Het roer van ons gezinsleven in handen nemen. Zonder dat we ons bewust zijn. En mijn heerders. Dat we in de grond. Eigenlijk God niet dieren. Denk er eens even over na. Gij zult als God zijn. En wat vinden we. Wat is het gevolg geweest. En dat Adam direct. Zodra dat hij gezondigd had. Zijn conscientie openging En de schrik in zijn conscientie. Hij had gezondigd. En vluchten bij God vandaan. Hij kon voor God niet meer goed maken. En toch gaat hij het proberen. Wat gaat hij dan proberen? Wel, hij gaat vijgen blaren. en dat waren grote blaren, gaat hij aan elkaar hechten om zijn schande te bedekken. Wat gebeurde daar zodra Adam gevallen is, was hij de reine liefde kwijt. En ontbrandde de zondige lusten. En bij het ontbranden van de zondige lusten zocht hij bedekken. Zo diep is de mens gevallen. Waar staan we er weinig bij stil. En dat zocht hij te bedekken met vijgenbladen. De schande zijn er naaktheid te bedekken. En mijn houders. ...tegelijk vluchten bij God vandaan. Wat vinden? we? Een God die heeft Adem opgezocht. En wanneer dat hij Adem opgezocht heeft... ...Adem haar nooit meer naar God gezocht. Net zo min als ik in jullie. Een God die komt ze te zoeken. Dat ons laat ons niet van zoekt en heren waar het te vinden is... En roept hem aan terwijl hij nabij is. Maar in wezen is het waar mijn houders. Daar is niemand die naar God vraagt. En er is niemand die naar God zoekt. Zelfs niet tot één toe. Wat vinden we dan? Wel dat daar Adam gedekt is geworden. Door de Heer zelf. Waarmee? Met vellen. Wat heeft er moeten gebeuren? Uh, Wel, er is in de eerste plaats bloed moeten vloeien. Daar heeft Adam, en dan gaan we daar niet dieper op in. Of dat God Adam geboden heeft dat hij dieren moest offeren. Of dat een Heer dat zelf gedaan heeft. Maar we vinden hem dat hij hem uh, gekleed heeft met de vellen. Uh, dus daar moesten dieren geslacht zijn. Toen heb Adam al gezien dat er plaats bekledend voor hem het dierengeslacht zijn geworden. Daar is de offerdienst begonnen. Daar is de offerdienst begonnen. Die heeft God ingesteld. Daar heeft hij gewezen. Op het zet van de vrouw dat de versen vermorzeld zou worden. En toen heeft hij ja, Adam, zeggen we, gekleed. Zodat we onze klederen hebben we niet tot onze eer, maar in wezen tot onze schande. Ja. Ik denk dat we daar weinig bij stilstaan. En ik geloof niet, mijn heurde dat er zoveel mode en zoveel dwaasheid in de mode zal zijn. Als men kreeg ervaren, ik moet mijn kweertjes aantrekken, maar het is omdat ik gezondigd heb. Want in de rechtheid waren ze niet nodig. Nu heeft God geboden dat men zich zoude kleden. We vinden daarvan genoegzaam in Gods woord. En wel op zodanige wijze. Dat de schande van onze naaktheid bedekt zou worden. Het is niet zoals in onze tijd. Dat men ze wat half naakt loopt. Ach dan heeft men er geen erg in hoor. Dat men tot schande en tot loopt Voor God en mensen zelfs. Wat in zonderheid als je de zomer weer tegemoet gaat, je soms bang bent om op reis te zijn wat je ziet, half naakt en bijna naakt over de aarde te gaan, zonder zich meer te schamen, en daar zich openbaart de vleeselijke lusten en het vleeselijke genot. Eh, maar te zeggen, Adam heeft kleren nodig gehad. Eh, maar alleen maar uiterlijke kleren. Nee, hij heeft nog een ander kleedje nodig gehad. Hij heeft weer nodig gehad om bestaan te hebben voor God. Heiligheid, gerechtigheid en heerlijkheid. Die hebt hij niet teruggekregen met zijn uiterlijke kleren. Die heeft hij alleen teruggekregen door het geloof. Nu gaan we naar Golgotha toe. Mijn Ouders, we vinden toen ze Christus gegeesteld hadden. Dat ze hem zijn klederen aangetrokken hadden. En wanneer ze op Golgotha gekomen zijn. En ze hem al daar gekruisigd hebben. Dat ze zijn kleren weer uitgetrokken hebben. En dan, mijn hoeders. Heeft Adam naakt voor God gestaan. Als een gevloekte en een vervloekte zondaar. Zo vinden we Christus aan het kruis als een gevloekte. Die er hangt in zijn naaktheid. Als ter schande. Als een zeggen we die van God als vervloekt was. Is dat te scherp uitgedrukt? Nee, we vinden dat al wie aan het hout hangt is den heren een vloek. Dus Christus hing daar aan het kruis. En zijn naaktheid nog een bewijs van dat hij daar al zijn gevloekt heeft. Want, we zeiden, hij was van zijn kleren beroofd. Adam is beroofd geworden door zijn val: van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid en van zijn heerlijkheid. Christus kon in wezen niet beroofd worden. Maar die ging hier als plaats Als borgen aan het kruis had. En mijn houders van haar beroofd. Een spot en een smaad van mensen. En nu even opgelet. Dat was naar de raad van God. Naar het besluit van God. Dat Christus daarheen naakt aan het kruis. Met welk doel dan? En wel mijn ouders, En dan vinden we hier. Dat wanneer hij daar hing aan het kruis. Bespot is geworden. Belusterd is geworden. Belogen is geworden. gesmaad en versmaad geworden. Dan aan de voet van het kruis zitten er vier kruisnechten vier soldaten en wat gaan die dan doen die gaan de kleertjes van Christus verdelen en dat deden ze om de stukken van elkaar te scheuren dat ieder zijn deeltje kreeg de bovenkleding van Christus hebben ze gescheurd en hebben met elkaar er gedeeld dus ieder een vierde deel. Dus een vierde van de kleren van Christus. Maar een opmerkelijke zaak dat we vinden van zijn onderkleed dat ze dat niet scheurden. Waarom niet? Dat was van boven tot beneden geheel geweven en zonder naad. Weet je waar dat op zag? Op de priesterkleding, zoals ze oud is. door de priesters gedragen werden. Wanneer <coughs> ze ingingen in het heiligdom. En nu deze rok, daar zitten we van boven tot beneden geheel geweten, is ten eerste een beeld. De onveranderlijkheid van Christus als de Godmens. Dat niet tegenstaande dat hij daar hing. In smaad en in spot en in verrechting. Dat hij toch bleef wat hij was. Waarachtig God en waarachtig mens. Nou. En u vinden dan ze tot elkaar zeggen. Dat die rok het misschien we vinden nog dat Jezus van vrouwen gediend is geworden. Dus misschien nog wel een rok die door een der vrouwen geweven is geworden. We vinden dat hij van sommige vrouwen gediend is geworden. Die misschien ook voor zijn kleren gezorgd hebben. En nu die rok was zonder naad geheel geweven. Daar zeggen ze van, laat ons die niet scheuren, maar laat ons loten werden, opdat die aan één persoon komt. En hoe hebben ze dat gedaan? Wel, ze hebben misschien wel gedobbeld of gelood voor wie dat deze rok was zonder naad geheel geweest. Dus er is er eentje van de vier, die heeft die hele rok gekregen. De andere drie hadden stukken van zijn kleren. Maar de een had de hele rok gekregen. En zeiden, het middel waardoor dat hij dat gekregen heeft was, immers dat het lot op hem gevallen was. Nu zeiden we straks. We gaan niet vergeestelijk. We doen ook niet aan inlegkunde. Maar nu de lering die hier inlegt En God en heilige geest. Heeft deze geschiedenis niet voor niemand al geschreven. Nou waren er drie krijsknechten. Die hadden alle drie een stukje van Christus. En als ik dit nu overbrengt. Mijn ouders. Dan vrees ik dat er vele mensen zijn die wat van Christus hebben. En die nooit de behoefte gehad hebben aan een volle Christus. Want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker door een waar geloof aannemen. Moet daar alles, alles in hem vinden. Wat tot het leven en de zuidelijkheid van is. We komen hier weer op een zeer scherp terrein. Ach, die drie zeggen we. Die kon ook nog pronken met, ik heb ook nog een stukje van die Nasereer. Uh, maar, mijn oren, met die stukken kon men zich niet dekken. En met die stukken had men geen bedekking. Maar merk eens, uh, dat kleed dat zonder naad was, geheel geweten. Waar ziet dat op? Dat ziet op de volkomen gerechtigheid. De heiligheid. En de heerlijkheid van Christus. En nu tot onze lering. Wanneer we het nu kunnen stellen met een stukje van Christus. Zoals in de omwandeling van Jezus op aarde. De ene geholpen was van zijn doofheid. De andere van zijn blindheid. De derde van zijn melaatsheid. De vierde gegeten had van de brulden. Maar wanneer het ging over, tenzij gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, ze hebben gij geen leven in u zelf, wandelden velen niet meer met hem. En zeggen, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En dan zie je ze gaan, die van Jezus brood gegeten hadden. Dan zie je ze gaan. Die van Christus misschien nog genezen waren. We vinden zelfs van tien milaatsen. Waarvan er negen nooit het zalig het geworden zijn. Dus ik bind, wilt, ik bind het met ernst. Ook op uw conscientie. Wanneer er nog onder ons mochten zijn. Die kunnen spreken met, dan ze wel eens wat van Christus gehad hebben. En je mist het, je mist het kleed zonder naadgeweven. Dat wil zeggen, je mist de heiligheid van Christus. Je mist de rechtvergerechtigheid van Christus. En je mist de heerlijkheid van Christus. Dan mist je net alles. Al is het tijd dan pront met wat bevinding is. Al is het hij pront met wat uitreding is. Al is het tijd pront met wat beleving. Dan word ik weer genoodzaakt. Om het ernst op uw conscientie te bidden. Dat voor God alleen geldt. De gerechtigheid van Christus. De heiligheid van Christus. Om in te gaan in de heerlijkheid van Christus. Ik zeg deze dingen. Mijn ernst. opdat dat niemand. Uh, meent in te gaan straks met. Ik mag toch geloven dat God met me begonnen is. Ik mag toch geloven dat ik van de Heer wel eens wat gekregen heb. Ik mag toch geloven dat er wel zaligmakend werk in is. Mijne oorden dat is geen hardigheid van ons, hoor. Maar de liefde van Christus. Want dat ware kleed der gerechtigheid, weet je waar dat geweven is? Op God, God door het bloed des verbonds. Dat ware kleed der gerechtigheid. En dat kleed der heiligheid. Dat is zonder naad geweven. Dat was een zodanig kleed waaronder we een bedekking vinden. Voor de toren gods. En voor de gramschap gods. Wie waren we nu het gelukkigste van deze vier? Ach, er zijn de drie. Die hebben dat moeten missen. Die zijn misschien wel jaloers geweest op de ene. Op wie het lot gevallen was dat die. met dat stukje met dat prongstuk. Met dat kledingstuk. Strekkies eh, zich kon gaan kleden. Met het kledingstuk van Christus. Of dat het tot zaligheid geleid is. Daar gaan we niet over spreken. Dat zal eens de eeuwigheid openbaren. Ja. De eeuwigheid openbaren. Of het andere van die kruisigers. Eh, nog bekeerd geworden zijn. Je leest nog dat Christus. die hem kruisende. Dat is echt vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dus de mogelijkheid bestaat nog wel. Dat er misschien van die eh, kruis, kruisknechten nog wel tot God bekeerd geworden zijn. Stellen we niet vast. Eh, maar de mogelijkheid bestaat wel. Dus er is er één van de vier die krijgt dat kleed geweven. Waar hij niets voor gedaan heeft. Het is hem op grond van het lot toegewezen. Dus daar lag geen verdienste. Hij zei niet. Neem me niet kwalijk, kan ik zo eenvoudig mogelijk spreken. Hij zegt niet: Ik heb meer spijkers geslagen. of ik heb langer geslagen als jullie, ik heb er recht op. <Klacht> nee, mijn hoorders recht op dat kleed hebben we niet. Maar het is verworven. En nu lees ik in Jezaja. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Waarom? Hij heeft mij gekleed met het kleed der gerechtigheid. En de mantel des heils heeft hij mij omgedaan. Dus daar zegt de profeet Jezaja... Ik ben zeer vrolijk. Waarom? Hij haalt een bedekking. Welke? Een tekst, een versie, een toestandje. Nee, bekleed met de klederen der gerechtigheid. O, mijn hoeders. Wil ik u wat zeggen? Alleen met dat kleed zullen we in kunnen gaan door de poort. Buiten dat kleven der gerechtigheid zullen we stropen voor de poort. Of dat u het van me aanneemt of niet van me aanneemt. Ach, dat moet u tussen God en uw ziel uitvoeren. Maar dit wil ik u wel zeggen. Dat die zichzelf een naakt leert kennen. En uitgestroopt tot de fundamenten toe. Dat worden ze die krijgen behoefte. Aan dat kleed. Zonder naad geweven. Zoals dat geweven is. Op Golgotha. Op het kruis der verzoening. Want het kruis mijn ouders Maakt scheiding tussen dood en tussen leven. Tussen zalig en tussen ramzalig. Het kruis. En mijn urders, dat staat daar. Als tussen daar bent tot de geschiedenis van de kerk, zich om. Alleen om het kruis van Daarom het kruis van predikt dat Christus een gerechtigheid verwierf. Een zodanige waar God mee bevredigd was. Want. Wanneer dat hij de adem uitblies en stierf. Dan gaat de hemeldeuren open. Dat wil zeggen. Het voorhangsel des stempels Van boven naar beneden. Het der de gerechtigheid. Verworven door Christus Jezus. En het kleedje der heiligheid. Een toegerekende en verworven heiligheid. Christus. Wanneer dat hij opgestaan is. Die is zondeloos, heeft hij geleefd, gestorven, hem is dus de zonde toegerekend. Maar wanneer dat hij opgestaan is, achter stond hij op in heiligheid, in rechtvaardigheid en in heerlijkheid. Vandaar het, dat God de Vader hem ook in de heerlijkheid opgenomen heeft op de hemelvaart, en hem met eer en heerlijkheid gekroond heeft aan de rechterhand zijne majesteit. is. Dat kleed. Dat geldt alleen. Aan de hemelpoort. Geweven zeggen we. Door het hierbaar bloed van Christus. Daar is geen naad in. Het is. Een heiligheid zoals Adam. Ze had in de staat der rechtheid. Het is een rechtvaardigheid zoals Adam. Ze had in de staat der rechtheid. Die kon ze daar verliezen. Maar deze man. Die eerlijk aan dat kleedje komt. Die kogel boven het niet meer kwijt te raken. En als wij eerlijk aan de gerechtigheid van Christus komen. Eerlijk aan de heiligheid van Christus komen. Dan zullen we ook eerlijk ingaan in de heerlijkheid van Christus. Daarom ik doe de beroep. gij belang stelt. In het heil van uw onsterfelijke ziel. Overdenk het eens met hers, als u vandaag is moest gaan sterven, of deze week is moest gaan sterven, zou u dan tevreden zijn als gij zo ging sterven? En of soms is onverwachts, zou u dan tevreden zijn dan andere vijen zouden zeggen? Ja, maar daar heb ik wel geloof voor hoor. Want dat hebben ze wel eens besproken. En dat hebben ze wel eens besproken. En dat hebben ze, en ze zijn wel eens avondmaal geweest. Dus die gaan wel naar de hemel. Ik durf een beroep te doen op degene die eerlijk door God voor God gemaakt wordt. Die eerlijk door God voor God gemaakt wordt. Die zo niet wensen te sterven. Die in de leven een behoefte krijgt. Om die gerechtigheid elachtig te worden. Waarvan Christus getuigd. Zaag zijn zij. Die hongeren en dorst naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dat worden ze. Die krijgen een behoefte. Een behoeftig volk in hun nood. Die krijgen behoefte aan die gerechtigheid. Ik vind het in zonderheid, mijn houders. In dat opzicht wordt wel eens gesproken over een bange tijd. Maar ik vind het in dit opzicht wel een bange tijd. Dat er zoveel de geruste te zien. En de zekere op de berg van Samaria. Die zo zelf verzekert. Van haar eigen, zonder als hij vraagt, zeg. Is die gerechtigheid van Christus de uwe geworden? Is de heiligheid van Christus de uwe geworden? En dan het antwoord schuldig te moeten blijven. En dan heimelijk weg toch mee. Als ik ga sterven, ga ik naar beter. Op welke grond? Ik kan er ook niks aan doen mensen. Het kleed van Christus geweest. Het is het. Er. er is hier een kleed. Dat niet gescheurd kan worden. Niet gescheurd moet worden. En dat kleed van Christus heiligheid. Zal in eeuwigheid niet gescheurd worden. Nee. Weet je waarom? Ik lees in de openbaar. Daar zullen zijn met lange witte klederen, gelassen in het bloed des lampje zou zeggen, dat onze ze rood wezen? Nee. Het ziet op de waarde van het offer van Christus. En dan staat er dan, ze zullen gekleed zijn met lange witte klederen. Een beeld van reinheid. Een beeld van uh, heerlijkheid. Een beeld van blijdschap. Oh, een beeld van liefde. En mijn ouders, eh, ...wanneer we dat kleedje deelachtig zijn... ...daar kan ons niet meer ontroofd worden. Daar kan de duivel aan rukken en trekken wat hij wil. Maar daar kan eh, die het dier deelachtig... ...deze man die kwam er eerlijk aan... ...hij had het niet stiekem verborgen... ...om het stiekem mee te nemen... Uh, nee, hij kwam er eerlijke, aan. Gods volk komt eerlijk aan de gerechtigheid. Ja, ja ik hoor iemand zeggen: uh, man. Uh, misken u dan uh, het werk Gods in degenen die spreken over dat ze kennis hebben van Christus en kennis hebben van zijn arbeid? Mijn oordes. Ik miskent dat werk niet. Onder deze voorwaarden, Dat men niet met een stuk tevrees. Als men daarmee bevredigd is. En we hebben niet nodig. Het kleid gerechtigheid beproeft u zelf. En doorzoekt u zelf. Ja nou, ja zeer nou. Gij volk dat mij geen lust bevangt is. Ik zeg het uit liefde. En ik zeg het in ernst. Want mijn het hart is zo argelistig. En dan zou het kunnen wezen. Dat we niet genoeg ontdekt geworden zijn. Aan de diepte van onze val En daarom met een stukje tevreden. Met een fijn Daarom met een stukje tevreden wat over Jezus kunnen praten. Maar in de praktijk zich openbaart dat men we zo weinig verover praat. In de praktijk zich openbaart dat men zo weinig liefde heeft tot die gerechtigheid. Kom wanneer er nog onder ons zouden zijn. Ach, we zeiden dus straks. We willen niet ontkennen, hoewel we geen haar kennen zijn. Niet ontkennen dat er die dingen kunnen zijn. Maar als we daarmee geholpen zijn. En we zouden niet de gerechtigheid van Christus deelachtig zijn geworden. Dan zijn we zonder de gerechtigheid van Christus. En dan durf ik u te prediken. Dan kun je straks met de stukjes van Christus eigenlijk niet dekken eigenlijk niet meer dekken. Daar sta je naakt voor God. Daarom de ernst van het onderwerp en de ernst, mijn hoortes. wat denkt u? Dat Christus die zo vreselijk geleden en God beweest hoe dat Hij over de zonde oordeelt, dat Christus met zo'n vreselijke dood een vloek dood moest betalen voor de zon. Dat er wij met enig weinig godsdienst plichten. Houd werk heiligheid. En wil ik je dit nog even bijzetten. Nou zou het nog kunnen zijn. Dat we nog onder ons waren die me nog tegenspreken in de En die misschien nog denken. Ja man. Je kan praten wat je wil. Maar. Dat dat van God geweest is, krijg je niet uit mijn handen. Dan durf ik je te zeggen dat je nog zo hoogmoedig bent. Hoogmoedig, ja. Dan openbaart zich je hoogmoed nog. Waarin dan? Dat je eigen hand haalt. En dat je eigen er niet voor over hebt om eens nauwkeurig te gaan onderzoeken tussen God en ziel, Heer. Mis ik die gerechtigheid? Mis ik de hals? We moeten er rekening mee houden. We kunnen het met een Jezus niet klaarmaken. Dat wil zeggen, met wat van een Jezus niet klaarmaken? Maar alleen zijn volkomende genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid. Dat moet onze worden. En nu zeiden we, we straks Christus leert uitdrukkelijk. Zalig zijn zij. Die honger en dorst. En mensen die geraad weten van hun honger. En die geraad weten van hun dorst. Kunnen niet op de armen over elkaar gaan zitten. Ik heb het zo goed. Want ik ben een honger en een dorst. Dat zijn geen mensen. Die zeggen die zalige honger en die zalige dorst. Maar dan zijn ze die in de praktijk van de leven dorsten en hongeren. Naar nou, die gerechtigheid, woont dat die uit? Dan durf ik u te prediken. Dat op Gods tijd en op Gods wijze. En tot eer van hem. Er een ogenblik in je leven aanbrengt. Aanbrengt dat je eerlijk komt aan de gerechtigheid en heiligheid van Christus. En wanneer je die geschonken wordt. En je ze door het geloof je eigen toe mag eigenen, Ach, dan bent gij aan Gods kant verzekerd. Aan Gods kant verzekerd. Want die neemt die geschonken gerechtigheid. En verworven heiligheid nooit meer terug. Daarom zullen het er van geldende zijn. Ze zullen verzadigd worden. Ik acht zo eenvoudig mogelijk en zo duidelijk mogelijk eh, hier iets gezegd te hebben tot onze lering en tot onze onderwijzing. We gaan met een enkel woord die besluiten toch zingen vooraf nog psalm 59. Ik zal om dat geen bange dagen mijn toevlucht de waard van u gewagen van mijn sterkte zijn mijn zang en snaren spel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden. In Hem een hoog vertrek gevonden. In God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Benoemde u het tiende vers van Psalm 59. 59. <tie>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 Wie uh, die rok zou zijn zonder naad geweest, uh, Mijn medereizigers naar de eeuwigheid, hebben we wel eens leren kennen dat we door onze zon naakt zijn voor God. Dat wil zeggen dat God ons zodanig beziet. Niet alleen wat we straks zeiden in ons uiterlijk leven. En in ons dagelijks leven waarin we onder de algemene genade uh, nog bewaard kunnen worden. Uh, dat we hier zelfs nog als mensen met elkaar en onder elkaar kunnen leven. Uh, maar we moeten niet denken dat al is het dat we met elkaar kunnen leven. En dat we nog onder elkaar kunnen leven. En we kunnen nog tot een hand en een voet kunnen zijn in dit leven. Dat we daar iets mee goed maken voor God. Want we zeiden God, ik kijk wat dieper. En ik ken ons hart. En hoe zou het kunnen zijn? En ik vrees misschien wel van de meesten. Dat u nog nooit ontdekt geworden bent aan het diepe van onze diepe val, ontdekt geworden aan ons boos goddeloos bestaan. Ontdekken is eigenlijk iets dat verborgen ligt en dat bloot gelicht wordt, blootgelegd wordt. Dus iets dat verborgen is. En blootgelegd wordt. Het zij door middel. van de prediking. het zij door middel van het lezen. En wat wordt het dan blootgelegd waarvan men soms zelf schrikt? Ik wil nog even dat beeld aanhalen. Je wellicht zijn er onder ons. die dat boek in huis hebben. van die man uit de aarde, Aards. die rustig in zijn huisje zat. Maar wanneer het stormde, het kraakte. En hij met handen paal probeerde zijn huisje overeind te houden. Zijn vermolmde vensters wat verfden, eh, dat het er van buiten nog aardig uitzag. Maar dat hij gedurig vermaand werd dat hij een nieuw huis kon krijgen. Onder ene conditie: eh, dat. Hij moest erbij wezen wanneer zijn oud huisje afgebroken werd. En dat deed hij liever niet. Het is een zeer schoon beeld. En er is een boekje van de man uit de aarde. Want immers zijn vader had in het huis gewoond. En zijn familie had er in het huis gewoond. En hij zou er ook wel door kunnen. Maar wat gebeurt. De stormen steken op. En hij begint toch wat angstig te worden. Want het huisje kraakt. En dreigde in elkaar te storten. Dat de laatste ging die in op het voorstel. Een nieuw huis. Met een goed fundament. Maar hij moest erbij wezen als zijn huis afgebroken werd. En toen afgebroken werd. kwam voor de dag. De vermolgende planken. De vermolende banken. De vermolgende balken. <kliek> en de verteerde steen. Maar toen kwam hij bij het fundament. En toen werd het fundament blootgelegd. En wat hij daar zag. Van zoveel onreinheid. Vuiligheid. Dat hij kreeg. Hij viel in bezwijming van verschrikking. Hij wist niet. Dat het fundament waarop dat hij woonde. Zo verrot was. En dat het met zoveel fout en ongedierd. Uh, vervuld was. Toen viel die in Dus daar werd ontdekt aan die man wat zijn grondslag was. En nu krijgt hij te waarderen dat er gezorgd wordt voor een nieuw huis. En mijn houders, als wij nou niet ontdekt worden aan de grondslag van ons verrot fundament, dat daarin we geen bestaan hebben voor de majesteit gods en we... en we menen in dat geestelijk huisje van ons nog rustig te kunnen wonen en nog een beetje opknappen met een tekstje en een versie en we godsdienst en de stormen staan gaan straks opsteken dan zal het ervan van geldende wees. Uh, het was niet op een steer op zijn boud storten in elkaar. O, oh, daarom zo noodzakelijk. Toen die man het rotten van zijn fundament in bezwijming viel. Toen ging die waarderen dat hij uit genaten nu een ander huis kreeg. En als wij nu aan onze boosheid ontdekt worden. Ach, mijn houders. Wil je wel geloven. Dan hoef je geen oog buiten de deur te steken. En geen vinger buiten de deur. Maar dan met je hand op je hart. Zou je met een apostel Paulus kunnen zeggen. "Mij, De grootste der zondaren is barrenmachtigheid. En Paulus had zo netjes geleefd, Maar hij had zich leren kennen. In het licht van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. En u zichzelf een zodanig hebben ik kennen, heeft u ook de gerechtigheid van Christus leren. En al is het nu, mijn ouders, dat we met deze mensen, die Christus verkruisigd hebben, en wij als rechter komen, leer ik hem, dat ik heb door mijn zon zijn kroon gevlocht en zijn beker gevuld. Dan heb ik door mijn zonden nog zijn kleer verdomd. Maar wanneer we anderszins leren kennen, dat kleedje zonder naad geweest, wat Christus verwierft door zijn dierbaar bloed. Ach, dan krijgt dat waarde voor ons, zittende in onder ons. O, zittende onder ons, al zoekt u jezelf nog te aanpakken. We zeiden dus straks, ziet toe dat hoewel nederig gepraat kan worden, we soms vervuld zijn met hoogmoed, dat we zelfs de leer nog niet kunnen verdrijven. Je afsnijdt alles buiten Christus als grond. Afsnijdt alles buiten Christus als grond voor de eeuwigheid. En dan zou het kunnen zijn, als je dat nou niet kan vertrekken, dan openbaart u jezelf nog in je geestelijke moet. En zie dan toe dat je daar niet in sterft. Want er zal vreselijk wezen mee in te gaan en niet te kunnen. Maar mochten er onder ons zijn, die uit de kennis van Christus hebben leren kennen, dat hij het kleed der gerechtigheid verweert. Dat hij de enige gerechtigheid is. Waarvan we tot twee maal vinden in Jeremia. En dit is de naam waarmede we hem noemen. De Heere, onze gerechtigheid. Laat dan in je leven openbaar worden. Je honger en je dorst. En dat zijn geen mensen die met de aardpieshoog over elkaar kunnen gaan zitten. En mijn zaken liggen wel goed. Maar die in honger en dorst alles inleveren. Onder een oorlog is maat geworden. Dat de honger was zodanig dat men leverde in goud en zilver. En wat deed men niet om wat aan brood te kopen. Maar de honger dreef. En al had men nog zo hoogmoedig geweest op goud of zilver, het verloor zijn waarde als we maar brood kregen. Zo in de geestelijke zin. Als we honger en dorsten zouden, Naar nou, die gerechtigheid verliest alles als grond zijn waarde. We moeten gespijst. We moeten die gerechtigheid erachter worden. Ik hoor iemand zeggen, ja, maar alle mensen komen niet tot die grote zaak. God is een vrij soeverein wezen. Als het waar zou zijn, dat ge naar die gerechtigheid, al is het dan op uw sterren. dan zou de Heer het daar nog bewijzen, dat ze niet beschaamd zullen worden die hem verwachten. Ach, het zou ze hier ten wezen. als er eentje was, die werkelijk behoefte kreeg aan die gerechtigheid. Nou, God zegt, dat kan ik jou nog niet geven. Ik hoorde neer een maand zeggen. Op een begrafenis, ik preek te kort. Ik ben blij, zegt hij, dat ik niet lezen kan. Want dan kan ik niet stelen. En ik ben blij dat ik niet gerechtvaardigd ben. Want dan kan ik niet hoogmoedig worden. Ik kon niet zwijgen. Al dat hij al in de 70 was. Zijn man, wat je zegt is niks als hoge Je bewijst hoe hoogmoedig of hij bent. Want elke oprechte zoon ach die krijgt behoefte om te leren lezen, want het woord van God krijgt na. En elke oprechte zoon daar, die door God een heilige Die krijgt behoefte aan de rechtvaardig maken. En in de rechtvaardigheid. maak. als de dood op alles wat van de mens is. Dan wordt u wel bewaard voor overdenk. En als God het geeft. Ik weet wel dan is het nodig dat we bewaard worden. Op een avontuur nog even terug te komen. Ach, heb God ons die genade geschonken? Bedenk, het is een gift. Een vrije, soevereine gift. Waarvan het hier geldende is. Lof en dank aan God. En wat zal het straks eens wezen. Als we toeverwaardigd mogen worden. En we mogen binnenkomen. Om dan met het kleed van die gerechtigheid. Voor God te mogen zijn. Om dan God in Christus. Uit zijn werken eeuwig. Geloof loven, te prijzen en te bedanken daartoe. Zegen het Heer en zijn woord om Jezus willen. Amen. Ach, Heer, u mocht de naprediker nog zijn. U mocht het nog eens gebruiken, oh God. We weten het uit ons eigen leven. Dat we wel eens in opstand kwamen wanneer er zo gesproken werd. Maar wat hebben we toch de nuttigheid. En wat hebben we toch van onze oude leerheid daar de liefde van gemerkt. O gezegende majesteit. We zouden haar zeggen, we zijn u altijd nog dankbaar. Dat je ons in die leer opgevoed hebt. U mocht het ook onder ons nog eens werken. Dat doorbrekende werken, o oh God. Dat men toch niet blijft hangen in de afkeringen van. O onze God, zekendheid. Uw getuigenis in onze verzoen verzoend zonder. Gaat in verzorging. Met een ingeluk tot de plaats onze woning. En verhoor hoor ons nog. Uit genade om Jezus willen. Amen. Onze slot, zijn zij het 20e vers van Psalm 89. Gedenk de smaad, die ik uw knechten leidt, waarmee het machtig volk mijn wangemoeders maakt. Den smaad, o Heer, waarmee u z'n haten z'n beladen. Waarmee u zij de gang van uw gezelfde smaden, gij immers wilt. En zult nooit onze hoop beschamen, de Heer zeven ze geloft. En elk zeg hame aan. Het is vers van Psalm 89. Godse des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u lieden. Amen.